Wanda, een spel van Veronica Hazeloff. Regie Ad Leupler. Wat is dat toch prachtig. Oh, ik kan daar uren naar luisteren. Ja, man. Ik ben maar wat blij met zo'n dochter. Hm? Er zijn niet veel moeders die dat ook hebben, Wanda. Angela speelt trompet. Vind je dat iets voor een meisje? Schuwelijk. Die bolle wangen. <laughs> Waarom lach je? Niks, mam. Ik zie het al helemaal voor me, weet je. Eerst de muziekschool en dan later het conservatorium. Oh, mijn hele leven muziek van mijn eigen dochter. ...uitvoering van de week. Mm -hmm. nou, je hoeft toch niet zo te zuchten? Dat is toch leuk? Laat maar, mam. Je bent in een vreemde bui de laatste dagen. Wees toch blij? Je hebt muziek in je vingertoppen, je kan geluk aan velen schenken... En... Ja, nee, dat bedoel ik nou. Speel je nog eens dat mooie stukje? Je nou? Ik speel. Ja, nee, afschuwelijk. Ik vind het wel fijn. Speel alsjeblieft weer gewoon. Ik krijg een hoofdpijn en ik kan er niet tegen. Wanda. Ja, mam. Oh. Ik wou dat ik vroeger zelf die kans had gehad. He? Ik, heb, ik heb altijd pianoles willen hebben. Maar ja, er was nooit geld voor. Nee. Opa en oma hadden niet zoveel geld. Hadden wij ook maar geen, geen geld. Huh. Hoe kun je het zeggen? meen ik ook niet. Hmm. Ik zal nog iets moois voor je spelen. Ja, graag, fijn. Oh ja, ja, ja. Oh, ja, Ik doe mijn leven open. Ach, kijk! De nieuwe buur gewoon haar dochter. Kom binnen. Jullie kennen elkaar al, hè? Van ja, jou hoor. Mijn meid zat je lekker te pingelen. Hoi. Dag. Ja, ze oefent voor de uitvoering van de muziekschool. Ah, gaan wij ook naartoe? Ja. Angela heeft ons ja. gevraagd. U weet wel die met die tromp, hè? Ja, ja, ja, die ken ik, ja. Uh, jij speelt geen instrument, hè, Winnie? Jawel hoor. Oh, zit je dan op les? Ik wist niet dat je op muziekles zat. He, zit ik ook niet. Uh, en dat zeg je dat Je ja, kan toch wel niet spelen zonder op les te zitten? <lacht> oh, je, ja, oh, ja. Ja, natuurlijk, ja. Wat speel je? Dren. Ik heb een uh, achtste Hans, uh, drumstel gekregen. Niet nou. <laughs> goed? Uh, nee. Mm. Nou, ik wil hoor. <laughs> en daarom ben ik eigenlijk hier. Heb je een aspirientje voor? <laughs> Komt u maar mee. Dan kunnen de meisjes gezellig praten. En Wanda oh, ja. heeft wel een pauze verdiend. O, ja, ja is gezellig hoor. Ja, Mam. Je het is Sini. Bye. Optreden. Ach. Oh. <laughs> Doe je daar nou een ja mee of een nee? Gaat wel. Hé, hm? raad hey, eh, eens. Ik krijg een katje, Jonky. jonkie. Oh, leuk. Ja, Glienk ook niet erg enthousiast. Oh. Misschien eh, ken jij een ons Bint? Bent? Ja, oh. nieuwe meidenbint. Als doe ja, doet mee. Nee, nou, ik het dus. En Miep van de Bloemstraat. Ja, we zoeken nog een zangeres. En een pianospeelster. we wonen leuke meiden hier, hoor. Oh. Ik hoor al. Mijn vrouw ja. wil dolgraag meedoen, maar niet heus. Kijk jij op ons onze... neer? Nee, maar ik, uh, ik... Ik wil best bij jullie. Maar mijn moeder... Hm? En ik... Uh, ik ja... Ik kijk helemaal niet op jullie neer, Maar ik, ik moet eerst dit doen en... doe ja, het dat een... niet meer. En? Ik, uh... Prettige praat. Ah. Volg geen ruzie gemaakt. En... Mm. We hebben heel prettig praat. Heb jij je pilletje genomen? Ja. Hm. Mooi. Dan ken ik weer met me. Oh, help. <lacht> nou, gaan we mee. Ik stop al wat in <lacht> Ik laat jullie even uit. Dag, meid. Dag. <lacht> nou, uh, denk er nog maar eens over na, hè? Hey. Ja. Graag Winnie. Waar uh, had ze het over? Wie? Die Winnie. Je moest ergens over nadenken. Oh, niks. Mm. Wil je nog wat voor me spelen? Ja, man. Die Winnie, hè? Is die niet een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje, een beetje gewoontjes? Nee. Aardig. Ja, ja. Ik geloof dat ik er aardig ga vinden. Ja, ik weet natuurlijk, je kan niet meteen oordelen. maar... Mag ik een stroopwafel? Een stroopwafel? Wanda, ik heb het of En jij Wacht, begint over... ik nou één? Ja, hoor. Als jij per se je tanden wil bederven, je gaat je gang maar toe, maar neem er maar één nummer twee. Ik, uh, ik vind het eng. Wat? Al optreden. Wel, nee. Jij hoeft toch niet? En hoe weet jij nou dat het niet eng is? Elke artiest heeft plankenkoorts. Dat hoort erbij. De grote hebben altijd plankenkoorts. Panda! Panda, hoor je me niet? Ja, mam. Zo. Ik ga naar bed. Nu al? Ja, ik ben moe. Zeg, je wordt toch niet ziek, hè? Ik ben gewoon... Oh, oh, nou, dan kom ik zo wel even. Poets je, je tanden goed? Ja, man. Zo, lig je af. Dat gebeurt anders ook nooit, hè? Nu wel. Je hebt ook zoveel gespeeld vandaag. Nou, dag, liefje. Dag, man. Zoveel gespeeld vandaag. Oh. Ik ben niet bang. Ik heb geen plankenkoorts. Ik heb geen plankenkoorts. Ik heb geen plankenkoorts. Ik heb geen plankenkoorts. Hey! Hey! <tied outro> De foto mag ik niet aanraken. Ik moet spelen. Wat heeft u zacht haar? Een zachte haar. Ik was eerste, is van mij. Nee, ik is van mij. Ik ben van niemand. Ja, Jawel, jij bent van wie? Mag ik nog spelen? Handtekening. Wij zijn je fans. Ja, wij zijn je fans. Oh, foto. Wat heeft toch allemaal? Hier lief hier. Nee hier. mij. Ja, mevrouw krijgt kapzonen. Ze gaat zich verbeelden dat ze een ster is. Nee, maar ik moet je kapzonen. Kauwakken. Kauwakken. Mag ik ja, nou spelen? Nee, ja, nee, mag ik nou spelen? Nee, mag nou spelen? nee, mag, nou spelen? nee mag niet meer spelen. Maar, nee, nee, nee. Wij willen jou niet meer. Maar, verbeeld, jij Een beetje handtekening uit. Nee, ik wil handtekening uit. wil je zelf gezien. Jij wilde handtekeningen uit. Zelf gezien, jij wilde op de Ik wilde niet. En wij vroegen nee. nee, Wij vroegen niks. Nee, eens geen uh, dat je bent. Nee, ik ben ze m'n uh. Nou, Nou, Haremmaier, het stinkt niet en deze wel. Oeh, wat een zaal. Uh. Ik heb mijn maar niet wassen. Nou, toch stink je. Zeker geen tijden meer te wassen. Hè? Nee, ik ben bezig met capsules en ouwe kak. Wij willen jou niet eens meer horen. Nooit meer. Jij kan helemaal niet spelen. Want een beetje voor de Oh, Jij kan niet spelen. Kak. Ik heb helemaal niet gespeeld. Oh, en ons goede geld. Ja. niet gespeeld. Ik heb mijn geld terug. En wij moeten er wel in maken. Help me! Help Help Help me! Help me! En dat ringetje om je pink, echt te steek. Dat heb ik voor oh. gekregen van de pet, meneer Mama, zeg je geld, Ja, precies, want wij gaan hier niet weg zonder onze eigen vuren die ...verdiende geld nou, terug te krijgen. Au, op me ringetje, geeft je Pinkje man. Oh, oh. Oh, oh, jullie doen me mee. Ja. Oh. Ja, en we oh, dat ja, Mama! Mama! Mama, wat is er? Het is toch? Ah, ik in mijn ketting, in mijn ring, oh, helpen, die, mannen. die mannen, die, die, Oh, heb je gedroomd? Ja, kindje, je hebt gedroomd, doe maar, hoor. Nee, er is hier niemand, Kan maar alleen ik. Oh, heb ik ge Oh, gelukkig, mama. Ja, het was zo eng. Ze wilde... Oh, en ze schrof. Oh, mama, kijk. Rustig oh, maar. Ik wil niet optreden. Ik doe het niet. Ja, wat krijg je Ik doe het niet, Wat nou, nee. zeg je? hoeft toch niet bang te zijn? Er komen allemaal aardige oh, nee. mensen. Ik ken ze toch niet allemaal? Mam, ik ben bang. Luister er is niet om bang voor te zijn en jij speelt de sterren van de hemel, punt uit. hè? Uh, Gaan we weer lekker slapen? Oh. Laat je het licht aan. Ja, ja, dat is goed, hè? Slaap lekker, liefje. Uh, ja, dag, Mam. Hé, hey, hey, Mam. Ja. Uh, niks, Mam. Oh. Ik ben niet bang, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Hé! Ik... Handa! Hey. Kijk je die zo, hè? De Rubrik? Mm -hmm. Wat is die? Is hij de groene huizen? Oh, niks. Oh. goed? Niks dan? Oh. Oh. Wat is er? Moet je overgeven? Ik ben misselijk. Waarvoor? Ach, ik ben bang. Waarvoor? Ach. Uh. Ach. Uh. Is het alles wat je me vertelt? Ach. Uh. Ik dacht dat wij een beetje bevriend konden raken. Goed hoor. Vraag om niks meer. Ben je er nog? Uh, ik, uh, ik, ik, denk, ik... Hm. Zal ik daar maar weg aan? Nee, nee, nee, weet je... Ik heb zo eng gedroomd. En, en mijn moeder... Uh, mijn moeder zit alsmaar achter me. Ze gaat zich verbeelden nee, dat ze only. een sterren. Nee, maar ik moet spelen. Kauwe kakken. Kauwe kakken. Mag ik nou spelen? Mag ik nou spelen? is echt eng. Je deelt er nog helemaal van. Ja. Ah, ze zullen je niet verschillen. Ja, dat zeg jij. Ja, zeg ik. Waarom doe jij eigenlijk alles wat je moeder zegt? Hou jij van die klassieke muziek? Ja, maar ik hou ook van die andere. Die waar mijn moeder hoofdpijn van krijgt. En daarom speel je die niet? Mm -hmm. Dat vind ik toch zo niet, joh. Mijn moeder gaat ook koppijn van die uh, trommels. Hey, ik blijf spelen. Ja, maar ik... Uh, ja, ik... Ben ik ben Is dat het? Ik, ik weet het niet. Soms vind ik haar zo zielig. En, en dan weer... In ieder geval kom ik naar je luisteren. En ik, ik klap gewoon. Hey, ga je maar zwemmen? Pannenkoeken eten? Pannenkoeken eten? Ik kan het over zwemmen. Oh, ik was even in gedachten. Ik dacht... Uh... <lacht> wat dacht je? <lacht> iets. Ik dacht aan iets. Ja, ik wil wel zwemmen. Of pannenkoeken eten of uh, wat dan ook. <lacht> oh, ik, ik ben toch zo zenuwachtig? Waarom? Omdat jij speelt en ik in de zaal zit, ik ben bang dat ik ga huilen. Waarom? Ontroering. Mijn eigen dochter op het toneel. <laughs> nou, wat heb je nou? Het mag toch wel trots op je zijn. Ja hoor, dat mag. Hé, wat zeg je dat toch weer vreemd? De zenuwen, mam. Ik dacht dat je daar geen last meer van had. Hm, heb ik dat dan gezegd? N nou, nee, nee, nee, maar het was toch een droom. Was het dat? Ik begrijp jou niet meer. Het was een droom en die is nou over. Ja, mam. Nou, uh, heb je haar gewassen? Ja, mam. Goed, zo schoon ondergoed aan. Ja, mam. Zakdoekje bij je? Ja, mam. En kind, ben je blij met je nieuwe jurk? Ja, mam. Nou, kom, zal ik je haar even borstelen, hè? Ja. Zo. Auw! Ja, even die klitten eruit hoor. Zo, laat is zien. Ja, klaar. Schattig. Je ziet er heel lief uit. Oh, mag ik af? Nee. Dan niet. Uh, heb je je muziek al ingepakt? Ja. En wie slaat de blaadjes om? Peter, ga je naast Winnie en haar moeder zitten? Oh, moet dat? Nee, het moet niet, maar uh, misschien is het wel leuk. Nou ja, goed, dan gehoorzaam ik je maar. Vandaag ben jij de baas. Anders jij altijd, ach, hè? Ach, de baas, de baas, hoe moet je dat niet zeggen? Ik wil dat je een goede toekomst krijgt en ja, dan moet ik je soms een beetje opporren. Zo erg is dat toch niet? Nou, uh... ach, laat maar. Zullen we gaan? Nou, we zitten hier goed, hè? Prima plekje. Hoe is het nou netter? Ze is nou achter het toneel, zich voorbereiden. Ze nog zo zenuwachtig? Zoiets gaat altijd over als je eenmaal op het toneel bent. Ja, oh, u vroeger dan zelf ook op? Nee. Ik weet niet. Dat weet ik gewoon. Oh, uh, wil je een pepermintje? Nee, dank je. Ja, ja, ik. Ja, ik wel. Ja. ja. Okay. Dank je. Mm. Lekker. Wat, wat speelt ze eigenlijk? Een zwaan glijdt door de nacht. <laughs> wat? Een zwaan glijdt door de nacht. Het is zo prachtig. Als je die muziek hoort, dan zie je gewoon een zwaan mm -mm. in een stille vijver zwemmen. In de ja. nacht, ja. Oh, nou, dat ja, lijkt ja, me ook ja. wel mooi en romantisch. Oh, het is dromerig. St, het gaat beginnen. Goedenavond, dames en heren. Ik verheug me zeer over deze opkomst. En ik zal het niet lang maken, want de leerlingen trappelen al van dood. Vanda moet eerst. Ah, hmm. Vanda. wat zeg je? Niks. Onze eerste artieste is een meisje dat het nog ver zal schoppen. Mag ik u hartelijk applaus voor Vanda? Ze zal voor u spelen. Een zwaan glijdt door de nacht. Mag ik u een stilte verzoeken? Hij moet toch haar zitten om de blaadjes om te slaan? geen beter te zien. Ach, hij zal zo wel komen. Of ze heeft hem weggestuurd. Hoezo? Weet jij daar wat van? Ik heb, nee hoor. Geef maar, Wanda, hè. Dames en heren, Wanda. Ik zal voor u spelen. Een zwaan glijdt door. vandaag echt de beste hoor. Ik. Die jongen met de gitaar is echt zo vals. Zij het maar zelf En De meisje die het weet dat de, de, de, de door vaak Oh, nee, nee. Bent u stil? Ze had toch succes, hè? Vonden jullie het dan niet, niet afschuwelijk? Ik ja, goed, yes. het <laughs> niet dat de niet Ja, nee, nee, nee, ik Ik zou graag in de tent Ik zag Oh, Ging het een beetje? Een beetje, meid. Zeg maar een heleboel. Hoe vond jij het, mam? Uh, mm. Hoe vond je het? Ja, ja, Wanda, waarom? Waarom dit? Omdat ik wilde spelen waar ik zin in had. De volgende keer doe ik die zwaan misschien. Oh. Heel goed, jongen, dame. Oh, dank je. Heel professioneel. Zelf gecomponeerd? Oh, ja. Ga je hierin verder? Dat moet je doen, hoor. Je bent ja. zeker wel trots op uw dochter, hè? Ik, uh, Vond u het echt goed? Ja, heel goed. Daar sprak kracht uit. En dat op deze leeftijd. Oh, u zult wel trots op haar zijn. Ja, ja, ja, ja, hoor. Ja, ze is een echt talent, ja. U moest eens weten hoe hard we... Ze oefent. Uh, zeker ben ik trots op haar, hè? Huh? Wanda? Waar ga je naartoe, Wanda? Wanda? Hey, zwemmen met Winnie of uh, pannenkoeken eten of... Uh... Spelen in de meidenkant. Ja, ja, maar deze mensen hier willen misschien nog even met je praten, Wanda. U dat? Ja, zou je een handtekening op dit programma willen zetten? Ik word een fan van je. Oh. Ja, ik ook. Als je nou hier gaat staan, dan maak ik een foto van je. Ja, kind, dat hoort erbij. Nee, nee, dat kan ik niet. Uh, het speelt me. Oh. Oh. Oh. Dan, daar kom je nou. Ik kom. In Wanda, een spel van Veronica Hazelhoff, werd Wanda gespeeld door Paula Major, haar moeder door Maria Lindes, de buurvrouw door Corrie van der Linde en Winnie door Gerry Mantel. De aankondiger was Jan Borkers, daarnaast hoorde u Bert Stegeman en Arthur Japin. De piano werd bespeeld door Mark Spierings, de regie had Ad Leuper.